Het gesprek vanmiddag tussen vn gezant Kofi Annan en de Syrische president Assad heeft niets opgeleverd. Volgens Annan is een oplossing om een eind te maken aan het bloedvergieten in Syrië nog ver weg. Desondanks blijft hij optimistisch, zei hij, omdat de situatie voor iedereen nu zo slecht is dat er wel een oplossing moet komen. Een Amerikaanse militair heeft een bloedbad aangericht in het zuiden van de Afghaanse provincie Kandahar. Midden in de nacht vertrok hij naar twee dorpen die op een halve kilometer afstand van zijn basis liggen. En schoot er 16 mensen dood. Daarna gaf hij zich over. Amerika en Afghanistan doen gezamenlijk onderzoek naar het schietincident. Voetbal, uitslagen Eredivisie, NEC Twente 3-1, NAC PSV ook 3-1, Ajax RKC 3-0 en Feyenoord FC Utrecht 1-1. De wedstrijd de Graafschap AZ is nog aan de gang. Het weer vanavond droog, vannacht een graad of 4. Morgen overdag in het oosten wat nevel, verder overwegend zonnig. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, staat tussen Oud-Zuid en Duivendrecht een file van 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft-Zuid, 7 kilometer file na een ernstig ongeluk, er is maar één rijstrook open. Het verkeer dat omrijdt staat in de file op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer. Er staat daardoor ook file op de A13 richting Rotterdam voor Delft 4 kilometer. Op de A29 bergen op zoom richting Rotterdam voor de Heindortunnel. Twee kilometer file, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinfo. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Fresh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 Twee, zes over zes, uur twee van uh, Entertainment View, goedenavond. En um, zoals gewoonlijk starten wij met uh, wat muzieknieuws en we gaan nu beginnen met nieuws over Madonna. Want um, er was al bekend dat Madonna een concert zou geven in de, uh, in de nieuwe Ziggo Dome in Amsterdam. Maar vanwege zo, uh, zulke po populariteit hebben ze weer een nieuwe show erbij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 Ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Ja, echt een sol. Je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met al zijn sollietjes, leuk is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan en daar zoemde hij Al Green. En then to know that uh, Reverend Al Green was here. Zo so in love.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 Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie en uh, ja, René Huyzen zelf zegt ook, wat een kleine ruzie, hij zit hier van, we leven in een moment een nachtmerrie die geen enkel houding toewenst. Ja, hij ja, ja, wordt uh, meermalen bedreigd en geclaneerd, maar uh, uh, ja, zegt op een gegeven moment ook van, ja, ik had inderdaad René toch die, uh, die LM willen besparen, maar ze kon inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden en uh, ik drinkt drinkt drinken van veel en uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief okay. en, uh,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 niet leuk mee worden, laat ik het zo zeggen nee. dat je zo uh, zoiets doet weet je wel met, met een zwakbegaafde persoon ja. dat is allemaal wel leuk en aardig maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die flauwekul ja, hè. ja, ja, zeker dit, dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden en nee, dit is op een gegeven moment uh, zwakbegaafde figuren uh, neerzetten en dan wel, oh, oh, wat zijn we toch leuk dat ja, vind ik ook, Jan dat moet ik hier ophouden, maar ja. Ja, goed, wachten we wachten even af toe, hoe het verder gaat um, uh, nou ja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 Uh, ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, in lastig van zijn hypofyse en zijn evenwicht niet kan houden. En hij kan bij niks aan het doen dan op bed blijven liggen. Zo. So. Ja, goed, dat ja. heb je wel eens met virusinfecties. Hè? Dat uh, dan kan inderdaad op je hypofyse werken, waardoor je je evenwicht op een gegeven niet houden. En dan, dan moet je gaan liggen, hè? Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Eh... Uh,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 slecht programma. Nee. Uh, alleen ik vind het jammer dat je dus het, het, het, het live-element die ontbreekt natuurlijk wel in. dat vind ik dat vind ik wel jammer. Ja. Uh, het is een beetje gelicht, uh, ja, alles geknipt en geplakt en uh, er, er mag geen fouten in zitten. En, uh, ja dat dat valt, daardoor wordt het een beetje statisch. Ja. Uh, dat, dat vind ik wel het jammer van uh, de Winner is. Ja, ja. ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar de ja, The Voice, uh, zeker met gisteravond The Voice Kids. ja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 dan steeds dat we moet moet een beetje rustig aan doen die laat de kids helemaal lekker gaan ja daarom maar um, hoe ziet die show er verder uit gewoon net tussen de Voice of Holland met een battle en een uh, live show uh, ja dat is ook de bedoeling dacht ik met de uh, Voice Kids oké hebt dan de voorronde waarin dus de uh, uh, teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches en uh, daarna krijg je dus de battle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 Your favorite song Playing on the radio Stand for love Like you had a for anything In life before In the name of love Let's sing this song Do it all In the name of love All the fame and all The riches will one they fade away And while that everlasting world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 Laat de boel maar lekker waaien natuurlijk, ah, hè. Laat de boel maar lekker waaien. Ja. En dan heb je het <laughs> En uh, een mystery guest komt er ook. En uh, de presentatie is uh, door een echte Amsterdammer. Henk Naber. Naber. En, uh, wordt het gepresenteerd in ieder geval. Okay. Wilt u uh, kaarten kopen? Dat kan natuurlijk, hè. Dan moet je niet wegklikken. Dat is uh, via www.adam-live.nl www.adam heb live.nl? Daar kan je kaartjes en alles via c-tickets.nl Vindt dus plaats op 2 maart 2012, avond is 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro. www.adamlife.nl. Ja, nou, lekker is leuk om, uh, om even Sasje Browse te draaien. Ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's langs geweest. Ja. Daarom Sasje Browser en haar single, Jij bent de liefde van mijn leven. Juke en uh, Rubber Lover. Geldt het uh, voor jou, Rubber Lover? Nee, ja. Nee. Hey, tot zover deze Entertainment View voor deze zaterdag 11 februari 2012. Twee uurtjes gingen snel voor jou. Ja. Kijk, ik ben nu ja, vijf, uurtjes. vijf uurtjes. Nou, ik heb genoten. Ik hoop jij als luisteraar ook. Volgende week weer een nieuwe editie van uh, Entertainment for you. Met uh, waarschijnlijk een verrassing, maar daar gaan we nog niet te veel over zeggen. Nee. Heel fijn weekend. Geen pascal in ieder geval. <laughs> nee, nee, nee. De jongen, die, uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Kemberland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Ook oh, gezellig. Dus wil je die winnen? Luister morgen naar Zondag in Kemberland. Ga zeker hey, Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En luisteraars ook tot de volgende week. weer.